Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vier is het en Nederland staat met uh, 2-1 achter in de halve finale uh, van de World Baseball Classic in San Francisco. Uh, het, het dreigt dus een beetje de andere kant op te gaan. 3-1 hoor ik net in mijn oortje. Klopt dat? Dan gaan we even, denk ik, weer voor een korte update naar Theo. Theo, nacht. Ja, het klopt. Het is inderdaad 1-3 geworden in het voordeel van de Dominicaanse Republiek. En wat een ongelukkige start voor Tom Stuifbergen, die hier op de heuvel gekomen is en Mark wel is komen aflossen. Want de eerste bal die hij gooit, verdwijnt tussen de benen door van de Nederlandse catcher, een wilde worp. En daarop kan makkelijk gescoord worden vanaf het derde honk. 1-3. En nu moet Stuifbergen laten zien wat hij waard is. Geweldige druk op zijn uh, schouders. En uh, de voorsprong is er nu voor de Dominicanen. 1-3. En nog steeds een man op het uh, in voor uh, de Dominicaanse Republiek. Jammer dat het nu zo uh, afloopt. Uh, Nederland was zo goed bezig. Maar op dit moment zijn ze in dikke problemen tegen de favoriete Dominicanen. Dat moet gezegd worden. Kijken hoe ze hieruit komen. 1-3 zegt op zich niks. Het is een stand die je nog alle kanten uit kan. Maar je speelt wel tegen de Dominicaanse Republiek een topland. Nederland moet de rug rechten. En met name Tom Stuifbergen en kijken hoe ver Nederland nog terug kan komen in deze wedstrijd. Ja, Nick, hoe kijk jij ernaar? naar? Je broer die toch even uh, een soort uh, valse start heeft. Ja, dat was geen goede start, nee. nee. Dat is alles wat je ervan kunt zeggen. Ja, ik kan hier niks van maken. Nee, dit is, uh, dit is niet goed. Oké, okay. en dat is niet dat hij dat wel vaker heeft, dat hij even op gang moet komen? Nee, ja, hij is over het algemeen een hele coole kicker. Een hele goede werper, maar de, ja, hij is het hele toernooi, is hij niet echt in vorm. En ze uh, ja, hopen dat het uh, nu beter gaat. Oké, okay. nou, we gaan hopen dat hij zichzelf nog een klein beetje herpakt. We blijven het we blijven op de voet volgen, maar we hebben dit uur ook een, een ander onderwerp voor u in de aanbieding. En dat is namelijk de werkloosheid. Het is een beetje het nieuws ook de laatste tijd. Er zijn steeds meer werklozen. Uh, die, komen er maar, die komen er maar steeds bij. De mensen zitten thuis, weten niet wat ze moeten doen, sturen tientallen, misschien soms wel honderden sollicitatiebrieven, maar worden steeds weer afgewezen. En uh, dit uur hebben we daarvoor uh, uh, niet in de studio, maar wel aan de telefoon arbeidspsycholoog Jolet Plomp. Jolet, goeienacht. Goeienacht. Ja, -jij, ben ik? jij bent uh, arbeidspsycholoog. Wat betekent dat precies? Ja. Um... Dat, ja, dat is een psychologisch bezig aan met hoe mensen rond het werk functioneren. Oké, okay. en dat dus, betekent dus dat je uh, dat je heel veel te maken hebt met mensen ook die daar problemen mee hebben, dan wel geen werk kunnen vinden? Ja, ja. maar ook met mensen die conflicten hebben of met mensen die zich afvragen wat ze nou het beste kunnen doen, wat voor werk het beste bij ze past. Uh, stress en burn-out, uh, dat soort dingen horen er ook allemaal bij. Ja, en heb jij het dan nu opeens ook extra druk? Merk jij er wat van, dat er steeds meer werklozen bij komen? Uh, nee, ik merk niet. Maar ik heb een... Um, mijn praktijk... Het was een, een particuliere praktijk. Dus mensen kwamen zelf en, en betalen zelf. Uh, er zijn ook andere arbeidspsychologen en die krijgen dan uh, door de werkgevers mensen toegestuurd en verwezen. Die betalen de werkgevers. Of, uh, dus... Is, ik heb eerder het gevoel dat het in mijn branche uh, wat minder is geworden... Ja. dat mensen komen. Uh, maar Is, is dat dan omdat jij gewoon... vooral mensen hebt die in conflict situaties zitten? Want als ik het goed begrijp, moeten ze bij jou zelf betalen. Dus dat kan ook betekenen ja. dat het een reden is om niet naar jou te gaan... omdat ze al werkloos zijn. Ja, ja precies. Dat wil ik zeggen. Dat, dat geld tot gaat een rol spelen. Ja, ja dat begrijp ja. ik. Maar wat jij wel kunt, uh, dat is vannacht uh, tips geven aan mensen... die dus inderdaad of ja. in conflict situatie zitten of uh, zonder werk zitten... Daar sta je helemaal voor open, hè? Ja. Ja, nou, dat is mooi. Dan, dan komen we straks nog even bij je terug. En als u dus luistert en denkt van... Uh, nou, ik, ik heb inderdaad uh, uh, onlangs uh, mijn baan verloren... of ik, ik zit in een ontzettende lastige situatie op dit moment met mijn werkgever. We hebben een soort van gratis consult vannacht uh, via arbeidspsycholoog Jolet Plomp. Dus uh, ik zou zeggen, grijp uw kans en, uh, en, en bel eventjes met, uh, met uw situatie. Dat kan. Uh, oh. En ondertussen gebeurt er weer iets in uh, San Francisco. Ik ga zo weer verder met mijn oproep, maar we gaan er weer even tussenuit. Het is een uh, spannende wedstrijd. Zo, Theo, wat gebeurt er? Nou, het is 1-4. Nederland uh, krijgt dus een uh, nog iets grotere achterstand uh, om de oren. En de start van uh, Nick Stuifbergen. Die blij... van Tom Stuifbergen herstel, is dus niet goed. Moest net weer een honkslag uh, incasseren. En daarop scoren de Dominicanen. Het is uh, 4-1. We gaan beginnen aan de zesde slagbeurt. Het wordt een heel moeilijke klus voor het Nederlands team. Oké, okay, nou, dat wordt even dan extra duimen hier. Uh, ik uh, hervat even mijn oproep. Mocht u dus luisteren en denkt, hey, ik ben uh, onlangs werkloos geworden... of een conflict situatie met uw werkgever... bel dan even naar 0800-1121, 0800-1121. En daar hoeft u ook niks voor te betalen. Dus dat scheelt helemaal gratis. U kunt ook even mailen naar nacht.nl met uw situatie. En dan kan, uh, dan kan arbeidspsycholoog Jolet Plomp... daar misschien wel even wat, uh, wat handige tips en advies voor geven. Um, daar gaan we dan zometeen, als het goed is, met elkaar even over praten. Maar eerst laten we ons verblijden door The blues van Randy Newman en Paul Simon. Selling his ass for a Freddy Eddie, killed in a bar fight with a pair of wings and a sailor. He's got the blue this boy. He's got the blues. My daddy We'd hit a massive groove, but you don't. And all we'd hit was. got the blues, of tenminste, dat had hij dan uh, 31 jaar geleden. Dat was namelijk 1982, het jaar waarin Randy Newman en Paul Simon dit nummer uitbrachten. Uh, vannacht uh, hebben we uh, een, uh, een soort gratis consult van Jolet Plomp. Jolet, goeienacht. Daag. Je bent de arbeidspsycholoog we spraken elkaar net al eventjes. Um, en uh, zometeen uh, komen er hopelijk wat, uh, wat vragen ook, uh, binnen. Dus als u thuis luistert en denkt, hey, ik ben werkloos, hier, hier kan ik uh, een voordeel aan uh, beleven... dan uh, moet u dat vooral even laten weten. Jolet, als je nou uh, net, net te horen hebt gekregen dat je uh, ontslag uh, krijgt... of dat je, dat je in ieder geval naar huis mag gaan, wat is, wat is de eerste stap die je dan moet zetten? Ja, uh, bijkomen... <laughs> het, is, het is natuurlijk, uh, ja, wel, meestal zie je het een tijdje aankomen. Hè? Ja. En uh, waar dan hoop je nog dat jij niet uh, ontslagen zult worden. En alleen uh, andere mensen. Maar je ziet wel dat mensen die dat te horen hebben gekregen... dat die even uh, een kleine time-out uh, moeten nemen. En dat is ook echt nodig. Het is niet zo dat je meteen weer hup, door aan de slag zoekt naar wat nieuws. Nee, natuurlijk. Als je, als je gewoon gelijk door kan gaan, is ook goed. Maar je ziet wel dat mensen soms even uh, wat anders nodig hebben, zeg maar. En, en wat is dan dat anders? Is dat gewoon thuis nou, zitten, en, in vakantie? Even een paar dagen niks. Nee, een paar dagen denk ik meer aan uh, ja, balen. En, uh, ja, en de een gaat dan uh, hard lopen en de ander gaat even in zijn schuurtje zitten timmeren. Maar je moet toch even de klap verwerken. Ja. Uh, en verder, ja... Inderdaad, ja, je moet aan de slag. Je moet gewoon uh, om weer een baan te krijgen, zul je uh, dingen moeten doen. Mm -hmm. En de grote kunst is om alles te doen wat helpt om een baan te krijgen en intussen het toch leuk te hebben. <lacht> en, uh... en, en, en leuk hebben is dan uh, genoeg sociale activiteit ondernemen, dat soort dingen? Dat ook. ja. En, maar ook om, dan, wat ook nogal speelt, is dat soms mensen het zo op zichzelf gaan betrekken. Dus dat mensen zich uh, allemaal betekenissen aan dat werkloos zijn gaan geven... terwijl het gewoon grote pech is. Over het algemeen is het gewoon grote pech dat iemand uh, ontslagen wordt. Dus dat heeft niks te maken met wat je waard bent of wat je kan... Of of je het wel slim gespeeld hebt met je baas daarvoor en zo. Dat, dat, dat heeft allemaal helemaal geen invloed gehad. Dus maar gewoon... is, is dat wel helemaal waar? Want als, als ik een baas zou zijn, dan zou ik als eerst iemand ontslaan van wie ik denk... Nou, die, die kan ik wel het meest makkelijke uh, kwijtraken. Of is dat, is dat een onterechte gedachte? Dat kan naast niet in Nederland. Dat iemand echt... Uh, dat specifieke mensen heel gericht ontslagen kunnen worden. Dat, uh, wij hebben zulke goede wetten dat dat haast niet kan. Nee. Nee, en ja... Tenzij ja, iemand gewoon helemaal zijn baan niet kan. Hè? Dus iemand helemaal dysfunctioneert, dan, dan kun je hem ontslaan. Maar nou, ook dan ben je nog een hele tijd bezig. Hoor. Maar dan, dan kun je iemand ontslaan. Precies, maar als het wat, wat nu vaak gebeurt... door de crisis of bezuinigingen in reorganisaties... Ja. dat mensen eigenlijk wegbezuinigd worden... dan moeten ze niet op zichzelf betrekken. En zich niet nee. daardoor een soort nutteloos nee. persoon voelen. Nee, want wat, dat is toch waar mensen het meest mee te stellen hebben. Uh, gelukkig, dat is weer het voordeel van de crisis... dat er nu zoveel gebeurt dat bijna iedereen kent wel mensen die werkloos zijn. En eh, er wordt dus ook anders over gepraat. De krant is dan vol met kiezers en waardoor werkloosheid minder schandelijk wordt ervaren dan vroeger. Dat valt mij wel op. Terwijl ik ken nog steeds mensen gekend en nu niet meer, maar een aantal jaren terug nog, die het gewoon niet zeiden tegen mensen dat ze werkloos waren. Er lag een soort, een soort schaamte bovenop. Ja. Ja. En uh, ja, gewoon elke dag de deur uitgaan. En zorg dat je overdag niet thuis bent. En dat je in ieder geval niet de voortuin gaat staan doen. Want dan zien de buren dat je thuis bent. En allemaal van die, dat, dat soort dingen. Ze schaamden zich echt. Ja, dat, dat is verschrikkelijk. Dat is nu wel anders. Dat komt natuurlijk ook omdat het percentage wel vrij hoog is. Ja, ja. Iedereen kent wel ja. één of meerdere personen uit zijn eigen omgeving ja. die werkloos zijn. Dus die, die, dat taboe ja, is er een precies. beetje af. Maar ik, ik kan ja. me wel bijvoorbeeld voorstellen: hè? want je zegt als je dan ontslagen wordt. Nee, je kunt ook best even de tijd nemen en, en dan weer opnieuw gaan solliciteren. Maar ik, ik, ik denk wel, ja, als je dan weer gaat solliciteren... en je wordt maar keer op keer weer afgewezen, dat, ja. dat doet toch wel iets met je? Dat is verschrikkelijk moeilijk, ja. ja, En, en dus je moet ook vaak um, voor elke afwijzing ook even een baaldag uh, jezelf uh, toestaan. Ja, maar ja, voor je het weet heb je alleen maar baaldagen in je leven. Ja, nee, het... het ja, maar weet je wat het is? Ik kijk even naar de psychologische kant. Hè. Dus ja, ja. Als, je, als je iets heel naars overkomt en je probeert dat naars gevoel weg te duwen... dan heb je er vaak veel meer last van dan wanneer je gewoon even flink uh, je woede uit... Of je, of je teleurstelling of je verdriet. Ja. Dus ook als je, je moet je maar eens opletten, ook als je meteen stoot... Mm -hmm. wat heel gemeen pijn doet, en als je dan niks zegt... dan heb je meer last van de pijn dan wanneer je even flink... Oké, okay, ja. ik, ik denk dan meteen aan iemand die bijvoorbeeld op straten valt of zo, dan heb je altijd dat je dat probeert te verbloemen omdat je niet wilt laten ja. merken aan je omstanders dat, ja. je, dat je ook echt pijn hebt. Ah, het gaat wel ja. hoor. Gek is dat, hè? Dat is eigenlijk ja. niet goed. Eigenlijk moet je gewoon huilen en even ja. bij de tijd van nemen. Ja. Even ah. de, dan is het sneller weg. Dan, dus, dan, dan, dus als je even hè, een, een, een avond uh, zit te bobberen en uh, misschien wel een treintje laat, dan, dan is het sneller weg. Ja. Nou, wanneer je de brief openmaakt en weer dichtvouwt en recht shit en weer verder gaat. Ja, ja. En, en wat dus, adviseer jij mensen die die zijn maar echt dan, nou laten we zeggen, al twee maanden bijvoorbeeld bezig zijn met constant sollicitatiebrief sturen en maar afwijzing ja. naar afwijzingen binnenkrijgen? Ja. krijgen. Is dan bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk een idee om toch maar een soort van bezig te zijn en in ieder geval ja. nuttig te voelen? Nou, ik raad uh, iedereen aan om te zorgen dat. Want je hebt, je hebt een heleboel pech. Je bent werkloos en je moet uh, een baan zien te komen, maar wat je. Je hebt wel één ding wat andere mensen niet hebben, dat is tijd. Je hebt toch meer tijd, want je werkt niet. En ik raad mensen wel aan om daar ook iets mee te doen waar ze plezier van hebben. Dus uh, ik heb zelf in een periode van werkloosheid dacht ik zo, dan nou ga ik me eens dus even flink op het internet storten. Dat was ergens in 1997 of zo, waardoor ik in één klap uh, alles uh, wist en er uh, helemaal bij was. Ja. Yeah. En daar heb ik er ontzettend veel plezier van gehad. en andere mensen hadden daar geen tijd voor. En uh, dat ging allemaal veel langzamer. Of um, ja, iets leren. Of uh, alle foto's inplakken. Of uh, iets klussen in huis. Hè. Iets, iets waar je ook... Uh een, een blij gevoel van hebt. Dat je dat je die periode, als die periode voorbij is en je kijkt erop terug, dat je niet alleen maar narigheid ziet. Ja, het is ook een beetje bijna. Elk voor elk nadeel heeft zijn voordeel. Want dat ja, zijn vaak dingen die je als je een baan hebt in, in een druk leven, dat je daar vaak even niet aan toe komt. Nee, helemaal niet. Nee, en zeker als je, als je een nieuw in een nieuwe baan zit, dan is het in het begin een slot dat je ook altijd helemaal op. Maar je noemt steeds het sollicitatiebrieven schrijven, maar. Ja, mensen die werkloos zijn, die moeten veel meer doen dan dat. Ja, uh, wat dan? Ja, ja, je moet toch ook zorgen dat je uh, op LinkedIn bijvoorbeeld zit. Mm -hmm. hè, dat mensen je op internet kunnen vinden. Uh, je moet netwerken, want via een pleur schrijven komen niet zo heel veel mensen meer aan een, uh, aan een baan. Nee. En... Uh, ik ben daar heel niet helemaal in thuis, maar als je op Twitter bijvoorbeeld gaat kijken, zoals je als, als werkloze sollicitant gaat Twitteren, dan, uh, dan kom je vanzelf mensen tegen die alles weten over Twitter je zelf naar een baan. Ja. Maar is dat niet alleen binnen bepaalde sectoren? Want als je heel goed bent in, in groenteboer zijn of uh, agrarische sector, dan heb je niet zoveel op Twitter te zoeken, dan, denk ik. Dan zal dat minder helpen. Ja, nee, dan moet je, maar dan moet je op een andere manier netwerken. Dan moet je zorgen dat je boeren leert kennen waar je kan gaan werken. <laughs> ja. En de feit, heel vaak gaan er ook uh, toch nog steeds dat mensen geattendeerd worden via via op een baan. Ja. Maar ja, als je met niemand praat, en als je als maar thuis zit uh, bijvoorbeeld te gamen ofzo, dan, uh, dan gebeurt er natuurlijk niets. Ja. Dus je moet zorgen dat dat in beweging blijft. Net, Netwerken is heel belangrijk. En, ja. okay. en, maar... en wat je zegt net over brieven van nou, dat, dat, dat, uh, dat, dat, is, niet, uh, dat is zeker niet het enige wat je moet doen. Maar het is wel zo dat als je dan toch brieven stuurt, dan moet je ook wel je best doen om een beetje op te vallen, toch? Want ja, ja zeker tegenwoordig wordt er ja. op elke functie komen er waarschijnlijk minimaal ja. 50 brieven binnen. Oh, veel meer. Ja, veel meer? Wat, wat, wat, wat, wat oh, ja. zijn de verhalen nee, die word jij momenten kent? Op 700 momenten uh, Zo. Ja, Het is, het is in, in ja dat hangt een beetje. Ik weet niet precies hoe het op dit moment zit in alle hoeken van de van de samenleving. Maar uh, het is echt een ton En Wat? Een tondolaar. Weet je niet wat het is? Nee. Oh, dat is, dat is iets op de kermis. Maar vergelijkbaar met zo'n wiel dat draait, weet je wel. Moet oh je, ja. Je kijkt naar loodje en je wint of niet. Ja. Uh, ja. En dat, dat te beseffen, dat helpt ook wel om het jezelf niet kwalijk te nemen als je wordt afgewezen. Je kunt dus heel geschikt zijn voor een maan en toch worden afgewezen. Dus je moet niet denken, ze willen mij niet, dus ik durf niet of zo. Nee, precies. Maar goed, de, de, de mens is wel geneigd ja. om dat te doen, denk ik. Want anders zat ja. jij ook weer zonder werk. Ja, nee, precies. Nee, ja, ja. nee maar dat is één dat is van de aller, allerlastigste dingen. Dat je niet de verkeerde betekenis moet geven. Maar dat kan ook een persoonlijk iets zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ooit heeft een, een, een, op de basisschool een meester gezegd... Uh, met jou wordt het nooit wat. Oh, ja. En uh, dat komt dan toch terug in zo'n periode dat je werkloos thuis zit. Ja, ja. Of juist het omgekeerde, dat, dat, dat iedereen tegen je zei... ach oh man, jij gaat het helemaal maken en dan zit je ja. opeens twee jaar werkloos thuis. Ja. ja, nee, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld heel moeilijk vinden... het gevoel hebben dat ze hun ouders teleurstellen. Ja, speelt dat vaak? Ja, ja het is natuurlijk ook zo dat ouders heel prettig vinden... als het goed gaat met hun kinderen. Ja, daar scheppen ze dus graag dan... over op. Ja, en, en dat vinden ze ook gewoon fijn, omdat ze van hun kinderen houden. Ja, dat is wel, dat wel de belangrijkste ja, reden. Dat het goed met ze gaat, ja. Uh, ze scheppen ook op, hoor. Dat doen ze ook. Maar uh, <laughs> er zijn allemaal mooiere redenen om te willen dat het goed met de kinderen gaat. Ja, precies. Jolette, uh, dankjewel. We hopen dat, er, uh, dat, er, dat we straks even wat, uh, wat concrete ja. cases aan jou kunnen voorleggen. Ja. En uh, daarvoor uh, wil nee, ik ook graag... Uh, ik, ben, ik ben ook zeer benieuwd. Of wil ik, uh, uw luisteraars uh, graag voor uitdagen. Maak hier gebruik van. Uh, een arbeidspsycholoog... Uh, normaal het valt het niet altijd onder, onder, de, onder de werkgeversverzekering. Dus uh, ik zou zeggen, pak uw kans en maak daar gebruik van. Ik weet dat er veel luisteraars zijn die naar dit programma luisteren... Die of in, uh, in elk, bijvoorbeeld in de ziektewet zitten... maar sommigen ook wel die wel heel graag weer aan het werk zouden willen gaan. Dus ja. uh, ik zou zeggen, uh, bel eventjes naar 0800 1121 0800 1121 of mail even naar nacht.nl met uw verhaal. Dan kunnen we daar uh, zo meteen uh, kunnen we dat eventjes voorleggen aan, uh, aan uh, Jolet... Uh, we gaan eventjes luisteren naar muziek. En dat is, uh, als ik het hier goed zie staan, is dat een heel bijzonder nummer. Uh, dat is namelijk een nummer wat de afgelopen week... wel behoorlijk veel in het nieuws is geweest. Dat is eigenlijk de, een, soort van, uh, een soort van... Het is een christelijk nummer. Uh, en dat heet Ten Thousand Reasons. En daar was iets mee. Er was namelijk ook een uh, uitzending van De Wereldrijd Door. Daar presenteerde uh, uh, componist John Eubank die presenteerde zijn uh, compositie voor het lied voor de koning. En toen uh, dat gebeurde, toen barstte Twitter en Facebook uh, los... want dat vonden sommige mensen toch wel heel erg veel op het volgende liedje lijken. Dit is De Nacht, met Renze Klamer. 1000 Reasons van de Rand Collective Experiment. Experiment. En dit was dan uh, niet de versie die uh, de afgelopen weken nieuws was. dat was die van Matt met origineel. Die eigenlijk nog net iets meer lijkt op die compositie van John Eubank dan deze variant. Er is ook uh, een Nederlands variant van. En uh, nou ja, goed, het, het lijkt er een beetje op. Maar dat, uh, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Want uh, dat zou toch mooi zijn als in ieder geval een gedeelte van het volk al helemaal bekend is met dat Koningslied. En uh, dat wordt dan uh, gezongen op, want was het ook weer volgens mij... gewoon op 30 april, hè, die inhuldiging. Ja, 30 april. Het duurt nog eventjes. Uh, in uh, San Francisco, daar, uh, daar is het uh, spannend. Uh, het laatste wat ik zag, was 4-1 voor de Dominicaanse Republiek. Uh, ik weet niet of... Uh, Theo, uh, luister jij nou mee? Kun jij een update geven? Ja, die stand staat nog steeds op het uh, mooie scorebord in dat uh, stadion. De zesde slagbeurt was Nederland toch weer dichtbij bij een aansluitend punt... Want het was Balentine met een twee tweehoekslag die dus op het tweede hok terecht kwam. En daarna was het Andrew Jones, de man die hem binnen moest slaan. De routinier, de gevaarlijke slagman, die deed het niet. Die liet zich met de drie slag naar de dugout sturen. Daardoor bleef de score steken op 4-1. En we zitten nu in de gelijkmakende beurt van de zesde inning. Met twee vangballen inmiddels op het werpen van de Top Stuifbergen. Maar wel een hongkloper, dat was Ramirez die als eerste aan slag kwam met een vernijdig balletje. Een beetje half gemist, zou je bijna kunnen zeggen. Hij rolde een beetje langs de lijn richting het derde honk. En in elk geval was de afstand groot genoeg voor hem... om het eerste honk veilig te bereiken. Zesde gelijkmakende slagbeurt dus. De Dominicanen op een geruststellend lijkende 4-1-voorsprong. Ja, want als ik het goed begrijp, want dit is dan de zesde inning. Dat betekent we zijn over de helft eigenlijk. Eh, wordt het niet een heel lastig verhaal voor Nederland nu? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is ook zo dat de Dominicanen ook nog de laatste slagbeurt hebben. Stel dat ze achter zouden staan in de negende slagbeurt... dan zouden, hebben ze zelfs de mogelijkheid nog om gelijk te maken... en een verlenging eruit te slepen. Dan wel het winnende punt over de plaats te brengen. Dat heeft Nederland niet. Nederland heeft, speelt vanavond dus als eerste aan slag. En de gelijkmakende, het thuisspelende team... dat is de Dominicaanse Republiek. Dus het is moeilijk, maar het is met honkbal pas gedaan... als de laatste bal gegooid, dan wel geslagen is. En uh, ja, Nederland moet aanvallend iets meer gaan doen. Moet uh, meer honkslagen zien te produceren dan ze tot nog toe gedaan hebben. Dat zou kunnen op die uh, tweede werper die inmiddels bij de Dominikanen op de plaats staat. Kelvin Herrera, hij is zijn uh, voorganger komen aflossen. Hij is de collega van Tom Stuifbergen, wat dat betreft zou je dat zo kunnen zeggen. En we moeten even zien hoe goed of hoe slecht hij is. In elk geval heeft hij die twee hokslag van Valentina moeten incasseren. Wie weet zijn er nog mogelijkheden voor Nederland, maar moeilijk is het zeker. Ja, nou, we blijven, we blijven hopen. Uh, Nick, uh, jij zit hier in de studio, oud International, uh, te kijken. En ook broer van, uh, van Tom Stuifberg, die nu staat te, uh, te, te, te pitchen. Um, ik zie uh, even iets heel anders, hoor. Dat valt mij op. Heel veel mensen die hebben, die zitten, die zitten te snoepen, terwijl ze aan het spelen zijn. Klopt dat? Die hebben een of andere dikke kauwgom in hun wang zitten. Ja, oh. sommigen <laughs> hebben kauwgom, anderen hebben pruimtebak. Dat, is wel een, uh, ja, dat doen heel veel hondballers. Het is gewoon om de tijd een beetje te doden. En ah. om een beetje bezig te blijven en al die tijden dat er helemaal niks te doen is. de, tij de tijd te doden? Heb je veel dode tijd als je zo'n topwedstrijd aan het spelen bent? Ja, zo'n wedstrijd duurt uh, een uur of drie. En uh, veel van die tijd sta je gewoon uh, stil in het veld. En uh, dan kan je een beetje de tijd doden. En, uh, ja, dat is gewoon een slechte gewoonte. Een slechte gewoonte. En, en dat, want ik zag laatst ook een keer een filmpje, volgens mij zag ik dat via internet voorbij komen. Dat iemand dan tijdens... Tijdens het rennen naar de bal, om te vangen, nog even zijn kauwgombal klapte ofzo. Is het, is het niet ook een soort uh, imago dingetje, dat het, dat het een beetje de stoer uitziet? Nou, ik denk dat het meer een gewoonte is. Ja, imago dingetje, Nou, dat denk ik niet. Maar... Wat had jij zelf in je bank zitten tijdens de wedstrijd? Uh, tijdens de wedstrijd niks. Als ik op de bank zat, dan uh, nam ik ook wel eens een pruimtebakje. Maar uh, als ik aan het spelen was, had ik niks. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat, dat, zijn dus, uh, een, dat is een van de tradities uh, bij het honkbal, hoor ik net. Uh, uh, wie we vannacht uh, aan de telefoon hebben, dat is uh, arbeidspsycholoog Jolet uh, Plomp. En uh, uh, we hebben even een, uh, een beller, dat is Timo. Die had ik het vorige uur ook wel even aan de lijn. Uh, oh, hij belt niet, sorry. begreep ik even dit. En die had wel een vraag in jou, Jolet. Die uh, kan ik even voorlezen. Ja? oh mooi. Uh, uh, jij zei van, nou, je wordt afgewezen, dat, dat moet je niet helemaal aan jezelf wijten... Uh, maar als je nou denkt dat ze jou wel bevooroordelen... dan betrek je dat vaak toch op jezelf. Ligt het dan toch aan mij, is zijn vraag. Uh, he heeft het ook te maken met hoe je bijvoorbeeld jezelf solliciteert tijdens, uh, tijdens een gesprek? Uh, oftewel is het nou wel zo eenvoudig om het niet mm. op jezelf te betrekken? Ja. Nee, dit is natuurlijk verstandig om te kijken wat kan ik hiervan leren en wat kan ik nog beter doen. Da uh, uh, dus ik ben afgewezen, hey, had ik iets anders moeten doen? Heb ik. Uh... Heb ik misschien mij onvoldoende laten kennen in het gesprek had ik het anders. Uh, dat, is, dat is wel goed. Ja. Maar um, in die hele periode dat je werkloos bent, um, denken dat je niet deugt... Of denken dat de samenleving niet deugt. Want er zijn ook mensen die, die het zo, uh, die alles maar bozer worden op de anderen. Mm -hmm. uh, ze moeten mij niet meer. En, ik word gediscrimineerd op mijn leeftijd. of omdat ik een vrouw ben. of vanwege mijn naam. He, allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, ja, het is, het is zeker nuttig om te kijken. doe ik het wel goed? He, doe ik alles wat ik kan doen? Maar alles wat ik kan doen. is eigenlijk maar weinig. <laughs> dat moet je ook beseffen. Ja, en wat nou, bedoel je daar hebt precies mee? Invloed? Ja. Nou ja, dat, dat je niet 100% invloed hebt. Of, of jij een baan krijgt. Maar uh, hoezo niet? Want je, je presenteert toch jezelf. en daarmee moet je het voor elkaar krijgen? Nee, want er zijn nog, toevallig speelt de gigantische rol... en er zijn nog die honden, de anderen. Ja. En uh, het is al... Het is, uh, het is, je moet een goede brief schrijven, die helder is... Hè, en uh, een goede taal, en moet er moeten geen taalfouten in zitten... maar van dat soort dingen. Maar dan nog is het een beetje toevallig... welke er nou wel of niet uit worden gevist. Je kunt goed zijn en toch niet eruit worden gevist. zelfs niet voor een gesprek. Nee. En dan, dus, dat, dan ligt het wel echt aan je brief natuurlijk. Nee, want als er honderden zijn, ja, dan maken ze een selectie. En je weet niet op grond waarop en soms een beetje op gevoel. En ja. dat gevoel kan natuurlijk fout zijn van die selecteur. Ja, precies. Je hebt ja. ook altijd mee te maken met een mens met zijn eigen voorkeuren... Ja. die bepaalt of jij goed genoeg bent of niet. Ja, ja precies. En dat ja. kan dan een geruststellende ja. gedachte zijn... Dat, die, dat dat ook maar een persoon ja. is die zijn eigen smaak en, uh, en ideeën ja. heeft. Maar ik ben het helemaal met de bellen eens. Je moet, je moet blijven zoeken naar wat kan ik beter doen. En daarom is het ook wel goed om uh, met anderen erover te praten. En om af en toe eens, um, je, je brieven te laten lezen. En dat kan je een goede vriend uh, voornemen. Of uh, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die je deskundig kunnen begeleiden in zo'n sollicitatieperiode. Ja. Het is, dat, dat is wel goed. Om uh, te blijven kijken, nou, doe, doe ik het goed? Kan ik het beter doen? Wat kan ik anders doen? Hoe zorg ik dat ik zo relaxed mogelijk naar zo'n gesprek ga? Ja. Hoe, hoe zit dat eigenlijk bij een start Want dat, dat merk ik veel. Uh, uh -huh. ik, ik ben ja. zelf nog vrij jong, dus ik heb best wel nog wat leeftijdsnoten die bijvoorbeeld uh, nog niet zo heel lang geleden zijn afgestudeerd. Uh, uh, dan sta je aan het begin van je carrière, ben je er helemaal klaar voor, huppen, alles, ja. alle kennis zit in je hoofd. Uh, maar ja. het gebeurt nu steeds vaker dat die mensen gewoon uh, jarenlang niet aan werk kunnen komen. Je bent dan ja. een van de honderden afgestudeerden, je hebt nog geen ervaring natuurlijk, wat toch vaak gevraagd wordt bij een functie. Ja. Wat, wat, wat, wat, is, wat is jouw advies voor, voor die pas afgestudeerde studenten, voor de starters? Ja, er zitten ook een heleboel uh, inschattingen aan. Hè? Van, Blijf je, de vraag is, blijf je zoeken naar die functie die bij je opleiding past? Of ga je voor tijdelijk iets anders? Ga je voor een tussendoorbaan? Ja, en dan kom je vaak terecht in dingen als de horeca bijvoorbeeld. Of uh, uh, losvaste uh, tijdelijke dingen. Ja, een bijbaantje uh, eigenlijk. Ja, het, het vaak zeggen mensen ook van, ja, je moet niet gelijk uh, al te veel eisen stellen. Maar als je... Dat is nog maar de vraag of het dan verstandig is om naar functies te solliciteren waar je voor overgeklassificeerd bent, of gekwalificeerd bent. Want mm -hmm. er zijn namelijk ook een heleboel sollicitanten. En het is maar de vraag of je wordt aangenomen als je CV uh, te goed is. Mensen willen niet iemand in dienst nemen waarvan ze denken die gaat na drie maanden, als die ergens anders een betere baan vindt, gaat hij weg. Ja, dus ook dat speelt nog mee. Ja, dus dat zijn allemaal, je moet het ook gewoon een beetje uitproberen. Maar ik vind, ook, ik vind het ook ontzettend jammer als iemand een opleiding af heeft gemaakt en dan niet in zijn vak aan het werk kan. Dat is verschrikkelijk jammer. Ja, nee, dat, dat is, en, en heel demotiverend, denk ik, ook voor zo'n student. Ja, ja. ja. Je, hebt, je hebt er toch geld ingestoken in gestoken in studie, vaak nog wel bijgeleend. Ja. Dan denk je, nou, nu ga ik terugbetalen en hop, kom maar op met ja. dat werk. Ja. En dan komt het niet. Het, soms lossen mensen het op door dan nog wat verder te gaan met opleiden. Ja, ja, Door precies. cursussen erbij te gaan doen en dat je in ieder geval toch met dat vak bezig bent. Hè? Ja. Want hoe, hoe zat het eigenlijk bij jezelf? Want je zegt, ik ben ook een periode uh, werkloos geweest. Had je daarvoor een vaste baan? Of, uh, kun je daar iets ja, over vertellen? Ja, ik had een vaste baan. Ik uh, was organisatieadviseur bij uh, de, eigenlijk de voorloper van de UWV, het GAC. Ja. Dat zal jou misschien niks zeggen, die naam, het gat nee. Maar uh, dat was dus het orgaan dat de sociale zekerheid uh, uitvoerde. Mm -hmm. En ik was daar organisatieadviseur. En zij gingen... Uh, nee, ik was daar arbeidspsycholoog in de, in de interne bedrijfsgezondheidsdienst. Ja. En die interne bedrijfsgezondheidsdienst die werd opgeheven. En uh, waarmee wij dus allemaal... Uh, de Op straat vroegden. kwamen te staan. Ja, ja. En... Uh, toen was het lastig, want ik zat daar al heel lang in. En ik heb toen uiteindelijk uh, een plek gevonden in de commerciële dienstverlening. Wat natuurlijk heel anders is dan wanneer je ergens in dienst bent. En, en Ik ging toen naar een bureau wat wat trainingen verzorgd voor bedrijven. En daar moest ik uh, acquisitie plegen bij bedrijven en zo. Ja. Dus dat was een grote overstap. Ja, maar die je wel mijn... al toch wel redelijk snel wist te maken dan gelukkig. Hij is gelukt, Ja. ja. Ja. Als ik even, Nick, kan, ja. mag ik jou eens wat vragen? J jij, bent natuurlijk, uh, jij bent nu docent, hè? Ja. Je, he heeft het voor jou even geduurd ook om, om een overstap te maken van het sporten naar, uh, naar een nieuwe baan? Of is dat gewoon eigenlijk uh, is dat, uh, heel makkelijk gegaan? Nou, dat duurde ongeveer een week. Ik zag een vacature, <laughs> ik heb gesolliciteerd en ik werd aangenomen. Ja, ja. ja. Heerlijk, hè? Ja. Ja. zo kan het ook gaan. En, maar was je ook ja. een van de velen, weet je dat, of niet? Die, die, zeg maar, gesolliciteerd had? Nou, geen idee eigenlijk. Volgens mij niet. Nou, zo kan het ook ja. gaan, hè, hey Jolette? Een ja. mooi zorgeloos ja. verhaal. Ja, en voor de goede orde, nu kan dat ook nog steeds gebeuren, ja? hoor. Ja, hoor je dat nog nou, wel eens? Dat is, dat is ook nog wel een tip die ik aan mensen wil geven. Kijk, dat de, de statistieken die zeggen niets wat er in jouw geval gaat gebeuren. He, dat er heel veel mensen werkloos zijn en dat er heel veel mensen uh, aan het solliciteren zijn. Dat is allemaal waar. Maar niemand kan jou vertellen of jij niet gewoon heel snel een heel snelle baan hebt. Nee. Nee, uh, we spraken bijvoorbeeld band. eerder vannacht spraken we al die uh, Julia Bol die, uh, die namens de hoekbalbond nu in San Francisco zit. Die zei ik heb gewoon uh, gesolliciteerd. Ze zocht iemand die, uh, die even uh, een soort ambassadeur wilde zijn. En nu uh, zit ik lekker in San Francisco elke wedstrijd te verslaan. Ja. ja. ja. <laughs> dus het, het, kan, het kan zomaar opeens op je pad komen. Nee soms kunnen en, en soms ook door heel ongebruikelijk hoor. Doordat je gewoon ergens van vraagt. Dan denk je van nou zit er nou op te wachten toevallig. Ik, ik maak de vragenrubriek van het blad Psychologie Magazine. Ik weet niet of je dat kent, ja, maar ken ik. Dat, uh, ja. En daar zit een vragenrubriek in. Mm -hmm. En zo'n jaar of tien geleden, uh, ik schreef wel eens voor een blad, maar zo'n jaar of tien geleden hadden ze mij gevraagd om als expert te functioneren. En dan mogen, dan mogen lezers een mail sturen en de expert geeft daar dan antwoord op. En dat ja. duurt dan een week of twee. En ik vond dat zo ontzettend leuk dat er steeds zo'n brief kwam. En dat ik dan helemaal met, me, he, dat was wel maar, out of the blue. En eens iemand die alles vertelde over zichzelf en ik uh, mocht er advies geven. Toen had ik dat een paar weken gedaan. En toen heb ik tegen ze gezegd, ik vind het wel verschrikkelijk leuk. werk. Waarom hebben jullie eigenlijk geen vragenrubriek? Mm -hmm. En uh, toen werd het uh, een tijd stil. En twee maanden later werd ik opgebeld of ik de vragenrubriek wilde doen. Oh, en dat doe je nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Dat is ook een leuke, een leuke ja. bijbaan, eigenlijk dan. Ja, ja, het is natuurlijk niet een, een volledige baan, maar je kunt het ook gewoon ergens om vragen. Dat. daar uh, ja, moet je niet voor, voor, voor stromen of zo, want dat nee. kan ook, hè? Dat je denkt, nou, dat, dat voelt nee. een beetje als mezelf pluggen of, of een ja. beetje pusherig of zo. Maar... Ja, maar maar vaak denken mensen die gaan netwerken... die denken, ja, ik, ik uh, dit, dit moet een beetje via omwegen en zo. Maar dat is eigenlijk vaak zo indirect. Ja. Het, als je iemand die je kent ergens bij een bedrijf... dan kun je ook gewoon opbellen en kun je zeggen... nou, ik zal het maar zeggen zoals het is. Ik ja. uh, ben op zoek naar baan, kan je me helpen? En, en is dat ook niet een beetje iets... wat, uh, wat, wat met de Nederlandse mentaliteit te maken heeft? Hè? De, bijvoorbeeld in, in Amerika is dat gebruikelijk om te zeggen... wat je allemaal kan en in je mars hebt. En in Nederland dat er toch een soort van... ...bescheidenheid is, ondanks dat we wel een heel direct voorkomst... zijn dat we niet zo direct zeggen van... ...hé, hey, ik ben hier goed in, kan, kan, niet wat, kan ik niet wat voor je doen? Ja, ik denk wel dat dat meespeelt. Ja. ja. En, uh, maar, maar ook mensen die gebeld worden, hè, dus de andere kant... ...die vinden het vaak veel prettig als mensen gewoon zeggen waar ze voor komen. Ik heb zelf ook wel meegemaakt, hoor, dat ik dan wel iemand benaderd heb... ...en die dacht, goh, we hebben elkaar lang niet gezien, zullen we weer eens afspreken... ...en dan dacht ik... Ja, maar waarom eigenlijk? <laughs> en uh, ja, dan bleek uh, in het gesprek heel mondjesmaat, meide ik eruit af. Uh, oh, wacht even, je zoekt een baan. Oh ja. Je hebt werk te nou zeg dat dan. <laughs> ja. ja, dus dat een uh, soort Jolette, ver verborgen ja, agenda's. Ja, ja, ja. Nee, directheid kan dan heel nuttig zijn. Uh, Jolet, uh, dank je wel weer even. We gaan even weer naar uh, San Francisco, maar voordat ik dat ja. doe... Uh, als u luistert en uh, u heeft een vraag aan Jolette Plomp, uh, maak er gebruik van. Uh, u kunt even gratis sollicitatieadvies krijgen. Of misschien wel even advies in, uh, in een conflict wat u heeft uh, met uw werkgever. Laat het even weten via 0800 1121. 0800 1121. Of via nachtapestaartje.eo.nl. Uh, Theo Plasgaard namens NOS. Hoe staat het ervoor in uh, San Francisco? Nog steeds 4-1 voor de Dominicaanse Republiek. En Nederland heeft nog twee slagbeurten om daar iets aan te doen. We hebben net de zevende gezien met nog steeds die Herrera op de heuvel. Dat is geen verkeerde werper hoor. Ik heb eens even gekeken hoe hard die goot. Nou, meer dan 95 mijl. Dus dat is zo tegen de 150 kilometer per uur. En uh, hij kwam ook niet echt in de problemen in die zevende beurt. Eén keer vierwijd moest hij toestaan. Dat wel aan Kalian Sams. Maar zijn opvolger in de slagperk, Dashenko Ricardo, liet zich ook met drie slag aan de kant. Zetten, zodat Nederland niet wist te scoren. En uh, we gaan nu aan de gelijkmakende beurt van de zevende inning beginnen. Dat betekent dat de Dominicanen het nog een keer mogen gaan proberen. En net opmerkelijk een shot vanuit de bullpen... zag ik een pitcher zich warm gooien voor de Dominicaanse Republiek... en die luistert naar de naam Pedro Stroop. En dat is opmerkelijk, want hij heeft een Antilliaanse vader... en een moeder uit de Dominicaanse Republiek... en had een paar jaar geleden de keus om te kiezen of voor het Nederlands team of voor de Dominicaanse Republiek. Hij heeft gekozen voor de Dominicaanse Republiek. Hij had dus ook bij Oranje kunnen spelen, maar zo kan het raar lopen. Als hij nog in het veld komt, dan gaat hij het opnemen... tegen het Nederlands team, waar hij zelf deel van uit had kunnen maken. We gaan zien of dat nog gaat gebeuren. Maar het wordt een lastige klus, ik zei het al. En Nederland komt niet dichterbij, staat op 4-1 achter... tegen de Dominicaanse Republiek. Dank, dank, Theo. Dat wordt dan hopen misschien dat deze meneer Stroop... misschien een beetje belangenverstrengeling voelt... en wat minder goed zijn best gaat doen. Wat denk jij, Nick? Ja, Pedro Stroop is een van de betere werpers in de Major League. Dus dat gaat heel o, je, je. lastig worden. <laughs> en zo'n belangenverstrengeling. Dus hè, hij had ooit voor het Nederlands team kunnen kiezen. Dat, dat speelt helemaal niet mee, denk jij? Nee, nee, dat is niet meer aan de orde. Is niet nee. meer aan de orde. Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, ik, ik, uh, ik moet zeggen... als ik jullie een beetje lees, dan is het gewoon een beetje gebeurd, of niet? Ja, alle werpers die nu nog gaan komen, Pedro Strop en straks Fernando Rodney, die, uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn grote jongens. Jij zou er geen cent meer op inzetten voor Nederland? Niet mijn cent in ieder geval. <laughs> dat is duidelijk. Ik, uh, ik, uh, ik hou me hard vast. Ik, uh, nou ja, goed, het zal wel geen finale worden dan. We gaan uh, gewoon nog even blijven open hier in de studio. Zo zijn we er ook alweer als, uh, als Nederlanders. Um, en we gaan verder. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. for the offering En dan de moon van RIM. Aan de telefoon heb ik Anton Koppers. Anton, nacht. Ja, goeiedag. Jij, uh, jij hebt een vraag aan arbeidspsycholoog Jolette Plomp? Ja. Vertel. Uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik werk voor het tweede jaar bij een werkgever. Gewoon uh, fulltime. Ja. En die heeft bij het tweede jaar voorgesteld om, uh, om het urencontract te verlagen naar. Uh, naar 16 uur in belaf van naar 36. Mm -hmm. en, uh, waardoor mijn salaris natuurlijk behoorlijk in zakken ging. Ja. En hij heeft de rest gewoon uh, op een andere manier betaald. En nu uh, kom ik binnenkort uh, toch op straat te staan. En nu, uh, ja, nu krijg ik in principe uh, geen uitkering. Ja, 200 of 300 euro. Maar hoezo krijg je maar 200 of 300 euro uitkering? Nou, omdat je dus 70% krijgt van je, van je loon dat, uh, dat officieel geregistreerd gaat. En dat is nog die 16 uur? Ja. En jouw vraag aan Jolette uh, is dan waarschijnlijk wat nu? Ja, wat nu? Want nu drijft nog eens een kopje onder te gaan. Nou Jolet, kom er maar in. Ja, hier ben ik. Alleen, het is niet echt een psychologische kwestie, hè? Dit, dit van dat geld in ieder geval. Dat, ja. uh, daar kan ik niet zoveel over zeggen, want dan moet je echt... Uh al die regels van de sociale zekerheid voor kennen, ja. om te weten hoe je dit kan oplossen. Precies, qua, qua hoe kun je een, een toch wat grotere uitkering ja. krijgen, ondanks dat je, dat je contract ondanks wat naar beneden is, gaan. Maar goed, misschien wel met, met zijn situatie, uh, uh, uh, ook wat, wat hoge nood, want uh, ja. uh, een ja. thuisgezin te onderhouden. Ja. Ja. Dat, dat geeft misschien wel wat extra stress ook bij het zoeken naar werk, hè? want als je bijvoorbeeld ja, alleen nee, bent, dan natuurlijk. kun je het wel een dat beetje rooien. Ja. ja, dat snap ik. Ja. Ja, ik, ik lijkt me ook een situatie waarin je gewoon alles aanpakt wat je maar kan krijgen. En uh, ook losse klussen en weet, weet ik wat allemaal, hè? Ja, ja. Kun, kun je daar eens wat over zeggen, Anton? Want uh, hoe, hoe zoek jij ook actief nu? Of, uh, wat, ja, wat, ja. Uh, ja, ja. En, en waarna dan? Want wat, wat, is jouw, uh, wat is jouw vakgebied precies? Horeca? Horeca. Horeca. En het is niet zo dat daar bijvoorbeeld uh, dat je gewoon ergens uh, in, in uh, als als, uh, als ober of als uh, achter de bar of ergens aan de slag kan of, of bedoel je aan nou, andere ja, tak van de horeca? Niet, nog niet, nog niet. Nee. nee, ik, ik hoor meer mensen. Hoor. Vroeger was de horeca een plek waar je altijd makkelijk werk kon krijgen, maar er gaan minder mensen uit, hè? Uh, dus er gaan minder mensen naar cafés en restaurants en zo. Ja. Dus ook in de horeca is minder werk te vinden. Ja. En, en is er dan bijvoorbeeld vanuit horeca nog een makkelijk switch te maken naar een andere sector? Wat Anton misschien zou kunnen proberen? Ik weet niet, wat is je vak, Anton? Wat is Dat is bakker. Bakker, oh ja. Ja, ja, dan zou je ergens anders ook nog kunnen doen natuurlijk, in, in de fabrieken. Er zijn, uh... Maar als ze daar mensen zoeken, dat, uh, dat weet ik niet. Hm. Ja, want heb je, zelf ook al een beetje, zeg maar, heb je zelf ook al een beetje over de muur gekeken, aantal van, van je eigen specifieke, specifieke ja, ja, ja, vakgebied? Ja, ja. ja, ja. En, en waar ja. kijk je dan bijvoorbeeld naar? Ja, goed, eh, bakketbakken. Maar wel ja, ja. alleen bakketbakken, niet naar, niet naar ja, andere ja. takken van de horeca? Ja, ja. Er is niet zoveel natuurlijk op dat gebied. Ja. Nee. Lastig. Nee, dat heb ik. Ja. Herken jij ook een beetje dan in wat, wat, wat we eerder proberen schetsen, U, dat, je, dat je dan denkt, van, hey, ligt het dan aan mij? Voel, voel je daardoor als persoon ook bijvoorbeeld wat... Uh... Nou, nee nee, nee, nee. Het is natuurlijk... Uh, het probleem is door de werkgever ontstaan natuurlijk. Ja. Hm. Ja. En jij koppelt ja. dat helemaal niet uh, inderdaad aan jezelf? Je, je, je, klinkt, nee, nee, je klinkt wel een nee. beetje te neergeslagen, of is dat gewoon... Ja, uh... oké. Okay. Ja. Ja, logisch toch? Ja. Want is het dan ook nog wel, bijvoorbeeld, uh, is, dus, is, uh, het, is het gezellig thuis? Want heb jij, heb jij kinderen en nou, vrouwen, Hoe zit dat precies? Nee, niet meer. Nee, niet meer. Wat, wat niet meer? Niet meer gezellig. Het is niet meer gezellig. En, en waar bestaat jouw gezin precies uit? Nou, een vrouw en twee kinderen. Ja. Hoor je dat ja. vaak, Joletta, uh, uh, uh, uh, dat het dan ja. ook thuis een uh, grote invloed ja. heeft op de, op de sfeer? Ja, natuurlijk, want iedereen is een mineur en iedereen trekt zich aan en iedereen heeft er ook last van. Hè? Als je je inkomen zo naar beneden gaat, dat is natuurlijk, uh, dan kan er ineens niks meer. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja. Ja. En zijn er nog dingen om um, daar iets aan te doen, om ook zonder uh, ja. inkomen die sfeer een beetje om, omhoog te krijgen? Ja, ik, ik zou beginnen met te kijken of er iets aan het inkomen te doen valt. Ja, maar dan, daarvoor moet je naar een deskundige gaan die hier iets van af weet. Om de uh, uitkering omhoog te krijgen, ja, bedoel je? ja. Ja, uh, ja da wat? daar kan ik u verder niks over zeggen. Daar we heb ik helaas nee, geen nee. Van verstand van. Maar uh, verder, ja, heb je een hobby, Anton? Ja, ja. Timmeren. Ja? Wat zeg je? Timmeren? Klussen. Klussen. Oh, dus, dat, dus, dus daar kan je wel mee, wat mee doen op dit moment. Dus je kunt ja, wel ja, wat blijven ja, in, ja, dat in wel, ja. ieder geval. Ja, ja maar als, als je weet dat je over drie maanden het bord in de tuin staat, dat je uit de kop staat, dat je, dat je daar niet over zin ja. is. Ja, maar als je de hele dag op de bank gaat zitten zeggen dat het niks is, dan voel je je helemaal beladen. Ja, ja, dat weet ik. Dan kan je ja, dat toch nog beter toch. wat gaan doen. Ja, maar wat ik ook toch. wel eens wil helpen is, is uh, een beetje in beweging, uh, sporten, erop uitgaan. Ja. En uh, dat hoeft geen geld te kosten, maar gewoon buiten, hè, hardlopen of uh, iets anders doen. Ja, ja. Uh, lichaamsbeweging is heel goed om die stress uit je lijf te krijgen. Ja. En dat bedoelt je dus uh, een eigenwijze... Wat bedoelt u met een arbeidsdeskunde? Nou, ga iemand die iets van uit, uitkeringen weet. Ja, bij wie moet je zijn? Arbeidsbureau? Uh, ja. Of misschien bij uh, de gemeente. Want dit dus misschien ook onder de bijstand uh, vallen. Dat weet ik niet. Nee, dat, dat zou je eens even moeten navragen, Anton. Want dat lijkt me inderdaad wel iets waar, waar je, waar je zeg maar, financieel gezien even naar. Uh... Uh, ik, het zou toch te gek zijn inderdaad als jij maanden zou ja. moeten leven... van een uitkering van maar 300 euro of zo. Ja, ja. Uh, daar kun je geen gezin uh, van onderhouden. Dat, li dat lijkt ja, me duidelijk. Maar los daarvan ja. de tip dus van, uh, van Julet: hey, uh, ga ook uh, niet alleen maar bij de pakken neerzitten... maar doe ook even wat leuks. Uh, al is het maar ook om die thuis een beetje gezellig te houden. Want uh, okay. uh, ja, het, het is wel belangrijk dat geld. Maar uh, het, het heeft ook geen zin inderdaad... om, om verder dan alleen maar te gaan uh, sippen op de bank. Uh, okay. Dus doe ook wat leuks. Dat is dan de tip, denk ik, toch Julet? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Uh, succes, Anton, oh, in jouw het situatie. Al ja, het allerbeste bij mij. Oké. Even kijken, ik kijk even naar. Uh, naar We hebben nog één andere vraag, hè dat klopt. Ja. Uh, ja, dat is uh, Greet. Greet, goeienacht. Ja, hallo, Margreet. Uh, ja Ik heb een vraag aan Jolet. Het gaat over mijn dochter, die werkt bij een bedrijf en die, uh, dat, die heeft een contract tot juli. Dat moet dan voor de derde keer verlengd worden. Ik vraag me af, is dat nog steeds zo dat ze je dan of moeten aan vast moeten aannemen... of het wordt niet verlengd? Ja, dat is echt een... weer zo'n arbeidsjuridische vraag. Ik durf het niet met zekerheid zeggen, want ik weet dat, het, uh, dat er ingewikkelde regels uh, hier omheen zijn. Maar dat zijn dingen die kun je op internet behoorlijk goed uitzoeken, hoor. Ja, en het hangt volgens nou, mij ook dat, een beetje altijd, af van de, van de sector, of niet? Ja, dat, ik, ik, ik, ik ga daar geen juridisch advies in te geven. Het lijkt me heel onverstandig. Maar, um, maar het is geen officiële regel meer. Dat is per geval verschillend. Ja, dat, per dat, bedrijf. Dat, ja. dat, zou, dat zou je dus even op moeten zoeken. Want ik ben ja, bijvoorbeeld een, altijd weten hoe het in een in, in individueel geval uh, zit. Het hangt er van soorten, contracten en, en allemaal van dat soort dingen. Uh, maar ja, of... Ja, de vakbond is van oudsher degene die je hier heel goed in kan adviseren, maar, maar heel weinig mensen zijn nog lid. Uh, ja, maar er zijn cc. ook wel uh, arbeidsjuridische uh, adviseurs en die vind je via internet. Oh, en welke sites zeggen daar wat meer over dan? Dat kan ik zo niet zeggen. Oh, okay. Maar nu is, nu is het zo in haar bedrijf dat ze, uh, ze hebben een ad-interim-directeur gehad. Ook voor een, een beetje het bedrijf beter op poten te zetten. Iedereen heeft daar gesprekken mee gehad. Er zijn afspraken gemaakt, maar hoe, in hoeverre die allemaal goed zijn, als, die, als dat goed is afgesproken... dat is mij eigenlijk een beetje onduidelijk. Ja. Nu komt er een nieuwe directeur per 1 april. Wordt dat goed overgedragen? Uh, moet ze in... Het is nog maar een hele korte periode. Maar moet ze eigenlijk nog iets doen met die interim... om dat veilig te stellen? Want dat was best toch wel een positief ja. gesprek. Zij lagen nou, elkaar wel. Wat ik mensen altijd adviseer... is om um, afspraken vast te leggen. En soms willen leidinggevenden dat niet. Maar he, ze hebben mondeling van alles gezegd, maar uh, ja. ze willen het niet op papier zetten. Wat je dan nog kan doen, is bijvoorbeeld zo iemand een mail sturen en dan even zeggen, goh, nou, fijn dat we gesproken hebben en uh, ik neem dit en dit neem ik even mee uit het gesprek. Dan heb je het toch even vastgelegd en ook naar die persoon he, toegestuurd wat er besproken is. Dat kan wel helpen. Ook al krijg je daar verder geen antwoord op, dan heb je het ja. Ja, dus zelf Probeer een beetje een dossier te maken. Ja, precies. Zodat ja, als het uit de hand loopt dat je dan toch iets hebt om te overleggen van... Ja. hé, hey, ik heb die persoon ervan verwittigd dat we dit hebben afgesproken. Ja, ja. Is dat ja. iets waar je wat mee ben... kunt, uh, Greet? Uh, ja. ja, het is altijd een beetje lastig om dat dan weer naar haar over te brengen. Want zij moet het dan uiteindelijk doen. Ja, nou, ze, maar, ze, ja, kan, ze uh... kan terugluisteren. Ja, dat is waar. Ja, ja dat is ja. waar. Okay. En voor het juridische ja. gedeelte, ja, misschien even gewoon even via Google kijken waar je ervoor uh, terecht kunt. Daar zijn, uh, daar zijn vast genoeg adresjes voor, misschien inderdaad de vakbond. Uh, dank voor jouw vraag in ieder geval, uh, Greet. Oké, okay, hoor oh, Ik, ik dan, weet dan nog ja. wel één... Mag ik ja. nog even één vraag noemen? Ja. Ja, ja. Intermediair heeft een, een arbeidsjurist. Uh, Intermediair.nl is dat, hè? Dat is wat... Uh, oh, yeah. uh, het blad. Yeah. Uh, daar kun je ook vragen aan stellen. Oké. Okay. Okay. Nou. Maar je kunt het ook op die site en helemaal lezen. Okay. Goed, hartelijk dank. Dank je uh, voor jouw vraag. Ik en uh, het is uh, alweer uh, bijna vijf uur. Dat betekent dat ik ook jou, Jolet, ga bedanken uh, voor, de, voor de uitgebreide okay. informatie. Uh, ik vond het in, heel interessant Dankjewel. om te horen hoe dat, uh, hoe dat van jouw kant is, inderdaad, om, uh, om zoveel mensen te begeleiden, ook juist in deze tijd die, die zonder werk zitten of in een arbeidsconflict. En uh, nou ja, veel succes ook met je werk, ook bij, uh, bij Psychologie, met het magazine, met, ja. met het beantwoorden van lezersvragen. Ik ben uh, hetzelfde voor jullie. Dat, uh, nou, dank je wel. En moet je weer vroeg op zometeen? Nee hoor. Nee. Lekker uitslapen. Nee, ik, ik, ben, uh, ik ben eigen baas, dus ik uh, mag doen wat ik wil. <laughs> dat klinkt goed, dankjewel Jolet. Ja, heel jo, Dag. We gaan er even vooruit uh, uh, voor het nieuws, en zometeen zijn we bij u terug.